Het van Kesteren met het NOS-journaal. De brandweer in de Verenigde Staten heeft nog altijd moeite... met het onder controle krijgen van de natuurbranden in en bij Los Angeles. Er zijn nu nog drie grote brandhaarden. Meer dan 14.000 hulpverleners zijn op dit moment bezig om het vuur te bestrijden. Negen andere Amerikaanse staten helpen Californië daarbij. Ook Mexico en Canada hebben brandweerlieden naar de VS gestuurd. En verder staan er Amerikaanse militairen klaar om mee te helpen... zegt de Amerikaanse Rampenbestrijdingsdienst. Na dit weekend wordt er een sterkere wind verwacht in het gebied... die de branden verder kan aanwakkeren. In elk geval morgen zijn er op de TU Eindhoven geen onderwijsactiviteiten... vanwege een cyberaanval. Het interne computernetwerk van de universiteit is gehackt... en daarom uit de lucht gehaald. Studenten en medewerkers kunnen daardoor niet bij hun e-mail... of andere online diensten. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is niet bekend... Een woordvoerder van de Eindhovense Universiteit zegt dat sinds 9 uur gisteravond verdachte activiteiten werden gezien. En vandaar dat afgelopen nacht is besloten de servers offline te halen. De gebouwen en campus van de TU Eindhoven zijn morgen wel gewoon toegankelijk. Het aantal mensen dat onder slechte omstandigheden en zonder vergunning in Nederland komt werken stijgt nog altijd, zegt de arbeidsinspectie. Steeds vaker komen deze mensen uit landen die verder weg liggen, zoals Oekraïne en Georgië. Vooral arbeidsbureaus zoeken nu steeds vaker naar arbeidskrachten uit zulke landen. Omdat de vraag naar goedkope arbeid blijft toenemen. Een Nederlander heeft een doorslaggevende rol gespeeld bij de zoektocht naar een vermist vliegtuig in Colombia. Het toestel met tien inzittenden verdween afgelopen woensdag van de radar. De man kon de exacte locatie vaststellen. Toen werd duidelijk dat het toestel tegen een berg was gevlogen. Alle inzittenden zijn omgekomen. Vanavond het weer vanavond en vannacht koelt het flink af. Het kan 5 graden gaan vriezen en er is kans op mist. Morgen blijft de mist op sommige plaatsen hangen. En later wordt het zonnig bij 1 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Welkom luisteraars, welkom bij het allereerste programma van Klink tot Klank. Ja, en hoe dat allemaal gaat zitten, dat uh, zal de komende tijd uh, duidelijk worden. In ieder geval tegenover mij zit Hans van Klink. Vandaar dat het uh, en, en, ja, de helft van het programma en ik ben Benno Veuge, de andere helft van Klank. <laughs> zal ik maar zeggen. En uh, Hans, nou... Uh, ja, we zijn alle twee een beetje zenuwachtig, want ja, het nou, allereerste programma, dat is nogal wat natuurlijk. Hè? Dat is, uh, hoe kwamen we er eigenlijk ook weer op om dit programma te gaan maken? Ja, dag uh, Benno, wij hebben een keer een interview gedaan en uh, daar mocht ik de muziek bij bedenken. En toen viel het jou op dat ik achter ieder gekozen muziekstuk wel een verhaal had. En, ja. en daar vonden wij een, een, een aanleiding voor dit programma. Ja, ja, precies. Nou ja, en uh, we gaan uh, regelmatig een programma opnemen, in ieder geval maken. En uh, dat wordt uh, heel gezellig. Uh, laten we gelijk uh, overgaan naar het eerste nummer wat je voor ons uh, hebt bedacht. Uh, je wil graag thematisch werken. Dat, uh, wat, wat, uh, waarom eigenlijk? Ja, we hebben een paar rubrieken bedacht. Een paar thema's. En uh, eigenlijk geloof ik ook al gezegd dat we er niet heel rigide mee omgaan. Hè. Soms doen we iets dubbels, soms slaan we een keer iets over. Maar uh, um, ja, door die thema's herken je bepaalde muziek en het verhaal erachter en wat het met je stemming doet. En daar wilden we even wat meer nadruk op leggen. Hè? Ja, ja. Nou, laten we gelijk overstappen naar ons. Eerste, uh, uh, ons eerste track. Ons eerste liedje. Zo noemen ze dat tegenwoordig. Hè? Liedjes. Uh, ja, liedjes. Uh, een beetje eng allemaal. Uh, Vroeger noemen we dat een plaatje, plaatje. of een single. En uh, LP's natuurlijk. Maar um, tegenwoordig heet het een liedje. Nou. Kom op met je liedje, Hans. Nou, heel veel van de muziek zal uit de tijd van de singles en de LP's komen, denk oh, ik. Maar eens, met hè? ook wel uh, recentere uitzonderingen hoor. Ja. En uh, we doen meteen een dubbelslag, want een van de thema's die we wilden gaan doen is een terugkerend liedje. Hè? Ja. Dat door diverse uh, uh, artiesten is uitgevoerd. Maar ook een thema, en dat is eigenlijk heel erg leuk, freak in de muziek, de gekte in de muziek. Nou, waar we nu mee beginnen is daar een prachtig voorbeeld van. We gaan uh, luisteren naar het bekende nummer I Put A Spell On You. Okay. Heel erg bekend van Creedence Clearwater Revival, maar ooit uitgebracht door Screaming Jay Hawkins. I iedereen denkt dat uh, Creedence uh, Clearwater Revival, uh, dat dat het origineel is, hè? Ja, maar dat is zeker niet het geval. Er zijn meerdere mooie uitvoeringen, van vandaar dat het een terugkerend thema gaat worden. Ja. Maar Creedence had het ergens in de vroege 70e jaren, als ik me niet vergis, uh, Screaming Jay Hawkins in 1956. Zo. En uh, wat ik misschien wel vaker ga zeggen, als wij mijn luisteraars kunnen inspireren... om ook eens te gaan kijken naar de muziek uh, naast het luisteren. Heel veel is te vinden op YouTube. Ja. En als je bijvoorbeeld bij dit nummer gaat kijken... dan zul je begrijpen waarom wij dit de gekte in de muziek vinden. <lacht> ja, ja. Screaming Jay Hawkins is in 1929 geboren. En hij wilde eigenlijk jazzmuzikant worden, maar hij werd eerst profboxer. Oh. Uh, heel wat anders. Ja, heel wat anders. En later is hij toch teruggegaan in de muziek. En heeft hij dit nummer als eerste uitgebracht. Ja, en als je die clip dan ziet eigenlijk... Tegenwoordig zou dat niet eens meer kunnen. Een hele donkere, donkere man. Ja. Uh, gekleed in een soort tijgervel. Met een staf in zijn hand. Met een mensenschedel erop. En uh, een bot door zijn neus. Een soort kannibaalachtig type. Dat ja, doet me denken aan oude strips waarin... Uh, uh, een paar ontdekkingsreizigers in een grote ketel zitten. En, ja, ja. en de rest van de vatanden eromheen Ja, ja Geweldig. Ja. Ja, en zo gedraagt hij zich ook. En dat is het videoclip heel mooi te zien. Maar je hoort het ook in de muziek. Uh, zelf heeft hij verklaard van dit nummer dat hij zo zwaar onder invloed van drugs was dat hij zich van de hele opname niets meer kan herinneren. Sterker nog, toen het een hit werd, moest hij het nummer opnieuw instuderen, want hij kende het niet meer. Maar goed, alleen al de geluiden die je zo meteen gaat horen, is heel bizar. Nou, Screaming Jay Hawkins is in 2000 overleden in Parijs. Ja. Na zes huwelijken, ze oh. hebben nog geprobeerd kinderen te achterhalen, maar toen ze een paar tientallen hadden, zijn ze daar mee gestopt. Dus hij is brood gestorven. Maar I put a Spell on you is van hem. Nou, laten we eens even luisteren. Staat hier staat hij in ieder geval al op, uh, op het podium. Komt hij? Ha, ha, ha, ha. Hey Hawkins. Nou, uh, nou Hans, uh, ontzettend leuk, maar uh, wat ik me eigenlijk af te vragen. Jij vertelde over uh, dat hij eigenlijk uh, nou, stijf van de druk stond, uh, maar dat hij dan nog kan zingen. Nou, nou uh, heb jij uh, als in je werkervaring altijd wel uh, uh, mensen gekend of mensen meegemaakt die misschien stoned high en uh, whatever allemaal waren. Maar ja, ja dat, dat, dat iemand dan zeg maar nog de maat kan houden. Want uh, je hoort het niet terug, zal ik maar zeggen. Uh, nee, uh, gekker dan dit wordt het bijna niet, zou je zeggen. Nee, nee, ja. Er zit wel een ritme in. En, uh, ja, ja hoewel, ik kom straks meteen nog weer terug op die uitspraak van net hoor. Uh, wel wonderlijk, want uh, uh, Screaming Joe Hawkins heeft nog in de negentig jaren... een beetje getoerd met uh, Nick Cave en The Bad Seeds. Ja. Maar als je dan bedenkt dat dit het hoogtepunt is... en je weet er zelf niks meer van, dat is wel uh, wonderlijk. Ja, ja, dat is wel wonderlijk, Blijkbaar ja. Wordt het creatieve brein uh, niet aangetast of uh, uh, misschien onder invloed wel aangewakkerd. Ja. Het volgende nummer is daar misschien wel uh, een goed voorbeeld van. Ja. En dat is Lou Reed. Ja. En wat heb je over Lou Reed? Nou, ten eerste een, een waarschuwing aan iedereen. En een verzoek aan jou om wat we straks gaan draaien lekker korter te houden. <laughs> <laughs> en ik zal dat uitleggen. Uh, een thema wat we ook willen invoeren in dit programma is zeldzaam. Nou, zeldzaam waarom? Omdat om verschillende redenen. Zeldzaam omdat het een hele zeldzame plaathoes is, of zeldzaam om een andere reden. En daar komen we op uit. Nou, eerst even Lou Reed zelf. Ja was de frontman en zanger van de Velvet Underground is later solo gegaan met een goede begeleidingsband met Mick Ronson onder andere het ging zo goed dat hij bij bekende nummers zoals Wolk on the Wild Side, waar hij al ja. grond mee schoorde kon die David Bowie inhuren voor de achtergrond Doe maar. en uh, Perfuk day ook zo'n prachtig plaatje nou later niet vandaag maar later in ons programma komen we ook alweer op de wat duistere kant van Lou Reed uit want hij heeft heel gevarieerde muziek gemaakt ehm uh, ook een multigebruiker van uh, verboden middelen, van drugs. Uh, ooit was er een uh, soort rangorde in het, ik meen het blad Music Maker... maar dat kan ik me even vergissen... Van mensen die. een uh, soort dodenlijst van mensen die zouden doodgaan. aan de gevolgen van drugs. En daarin prijkte Keith Richards van de Rolling Stones. prominent op nummer 1. Oh. En uh, Louriet Lou bezette een uh, keurige tweede plaats. Met stip. Met stip. Ja. <laughs> nou ja, dat lijstje heeft zichzelf moeten opheffen. want Keith Richards springt nog steeds uh, springlevend rond. Ja, ja, ja, ja. En uh, Louriet is uh, overleden al een aantal jaar geleden. maar uh, op leeftijd van 71. aan de gevolgen van een leveraandoening na een uh, levertransplantatie. Dus het mm. hele drugsverhaal was wat naar de achtergrond gegaan. Maar goed, waar we naar gaan luisteren... hij heeft ja. op een gegeven moment een uh, dubbel LP gemaakt... en die heet Metal Machine Music. Uh, vermoedelijk onder invloed. Uh, vierkanten lang van 23 minuten. Alleen maar geraas van gitaarrieeltjes. Allemaal door elkaar gemengd, waardoor het een uh, fabriekshal lijkt. Vier keer twintig minuten het is hetzelfde geraas. Ja, ja, ja. Blijkbaar is Luriet een beetje bij zinnen gekomen. En heeft hij in een andere gemoedstoestand bedacht: van: Nou, dit kan echt niet. Dus op zijn verzoek is die plaat weer uit de handen gehaald. Nou, daarom het thema zeldzaam van deze LP. Deze dubbele LP's zijn er maar heel weinig in omloop gebracht. Als ja, ja, ja. dus je ja, ergens onder in je kast nog een dubbele LP. Met om misschien music van Luriet hebt staan. Kun je die echt leuk verkopen? Want onder het thema zeldzaam haal ik deze graag naar voren. Maar het is niet. Om aan te horen. Het programma dat wordt. Nou, een klein minuutje om een indruk te krijgen. Russisch. Komt hij? eigenlijk 30 seconden al genoeg. Ja, als de <laughs> luisteraars willen overhouden. Ja, ja. <laughs> maar zo gaat het dus 24 minuten door. Ongelooflijk, ja. hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Zeldzaam, want uit de handel. Ja, en uit de handel. Goed zo. Nou, dan gaan we gauw door naar de volgende. Um, want uh, dan is even kijken... Jetro Tul, spreek ik het goed uit? Ja, ik denk het wel Jetro Tul. Oh, je, oh ja, is Engels. Ja. Wat heb je daarover te vertellen? Nou, laten we nu even schakelen naar mooie muziek. Oh, gelukkig. Uh, en het thema daar waar ik het onder wilde koppelen is klassieke muziek in de popmuziek. Ja, ja. Oh, leuk. Leuk, een anekdote is hoe ik Jetro Tul leerde kennen. Niet door de muziek, maar door, door een, een vriendje van mij in de derde klas van de MAVO. Ik kon heel mooi tekenen en schilderen. En ik kwam een keer bij hem thuis. En de schuine wand van zijn zolderkamer was beschreven met een gotische stijl, allemaal letters. En ik zei, wat is dat nou? Ja, dat is de tekst van Jethro Tull, van L.P. Akelen. Uh, ik dacht, nou, daar wil ik meer van weten. En uh, zo leerde ik Jethro Tull kennen. Ik werd groot fan en uh, ga ik meteen even een grote geheime prijs geven. In 1976 heb ik mezelf de initiale Jethro Tull op mijn arm getatoeëerd. Oh. In het bijzijn van een vriend die uh, fan was van status quo en bij hem deed ik hetzelfde. Uh, dat hebben jullie zelf gedaan? Ja, hebben we zelf gedaan, ja. Oh, want ik wou zeggen, in die tijd waren er toch nog geen tattoo shops? En, uh, nee, we en... werkte in de zorg en dan kon je gewoon een injectienaaldje van je werk nemen en een potje Oost-Indische inkt. Bij, bij hem stond het er heel duidelijk op. En nog steeds? Ja, ik zie het. Je ja, de ja. ja, buitenkant van je arm. Bij mij een beetje verazig, want ik durf het niet zo hard door te prikken. Ja. Maar goed, dat was dus dat Tull die ik leerde kennen in 1973, is dat geweest, denk ik. En toen waren ze al een paar jaar actief. Ja. Uh, je kan van een popband wel eens zeggen een soort genealogie beschrijven van uh, met wie begon het, wie ging erin wie kwam eruit uh, wie, uh, wie kwam erbij uh, heel veel wisselingen geweest alleen de frontman Ian Anderson die is altijd gebleven van het begin af aan en nog steeds op dit moment zijn hij een van de rijkste mensen van Engeland met oh ja? een muzikale achtergrond Zo. hij heeft uh, goed geboerd multi-instrumentalist, hij speelt goed gitaar hij doet ook de zang en vooral dwarsfluit hij is vooral beroemd geworden van dwarsfluitmuziek en heel kenmerkend, als hij dorsluit speelt bij een live optreden, staat hij op één been. Oh. Vraag niet waarom. Als een ooievaart. Ja, als een ooievaart. Ja. Ja. En um, uh, wat ook bijzonder is, is dat hij neuriënd zingt tijdens het fluiten. Dus zingen en fluiten oh, ja, ja. gaan we in dit nummer ook horen. Heel een hele speciale techniek dus. Ja, heel ja. duidelijk. En vooral ja. aan het slot van het nummer kun je dat heel goed horen. Wat we gaan horen is het nummer Bourree van de... L.P. stand-up van Till. L.P. uit 1971. En uh, nee, 1969. Corriseer me. Uh, en het is een, een, klassiek van, uh, een klassiek stuk van Bach. Oh. Verpopt, zullen we maar zeggen. Ja, ja, ja. Oh, dat, dus, wat dat Thijs van vroeger en, en Chris Hintze bijvoorbeeld ook deden. En dat, uh... Ja, en eigenlijk was uh, Rotul daar eerder mee. Oh, Oké, okay. dus, uh, dus die hebben dat uh, geleend van hem. Ja. ja. Nou, kijk eens aan. Gaan we. Oh. klap was uh, Jetro Toel klaar met zijn trek Boeré. Wat zou dat betekenen Dat Weet ik eigenlijk niet. Nee, nou, ja, het moet je moeite waard om even op te zoeken. O, ja. Een boer en een... Nou goed. <laughs> en, um, eens even kijken. We hebben nog een ander uh, thema. Heb je bedacht? Uh, gedichten in muziek. En dat is eigenlijk een... Uh, e Eminem, hè? Zo spreek je dat uit? Dat is een, een, Eminem, geloof ik. M Eminem, ja. ja. En, maar dat is meer een artiest van deze tijd, hè? Ja, dan gaan we iets uh, naar een jongere artiest toe. Uh, hoewel de plaat waar we vandaag gaan luisteren... ook alweer uit de midden negentiger jaren is, hoor. Oh, oké. Okay. Nee, uh, encore uit 2005. Oh, moet nou, nou, nou ja, goed. Het is herstellen. in ieder geval naar het millennium, Jazeker, Ja, zeker. Want Jet uh, uh, uh, waar we net naar luisteren... was van 1969. Dus we schieten eventjes een jaartje of uh, 35, 40, 50 uh, ja. in de tijd... Eminem, ofwel Marshall Bruce Mattis III... bijnaam Slim Shady, een blanke rapper. Okay. Ja, en uh, Het thema, het gedicht in de muziek... of muziek met dat gedicht, Ja, dan kom je bij rappers uit. Hoewel we in de toekomst ook nog wel varianten erop gaan zien. Maar waarbij de muziek ondersteunend is... en waarbij het gedicht in gesproken ja, ja. vorm naar voren komt... als rapper bij uitstek. En uh, Eminem is daar een meester in. Hij heeft pas weer een nieuwe LP uitgebracht... Uh, maar hij is vooral bekend van de nummers van de LP die we nu gaan horen, uh, Encore En wat we gaan draaien is een nummer Mockingbird. Dat gaat over de relatie tussen hem en zijn dochter. Nou, het verhaal wil dat Eminem zelf zijn vader nauwelijks gekend heeft. Hij is vertrokken toen hij een klein kind was en heeft hij nooit meer teruggezien. Maar tussen Eminem en zijn dochter speelde ook zoiets ja, hij is alleen maar aan toeren en een succesvolle artiest, ja. maar er zit thuis ook nog wat op je te wachten. Ja. En daar gaat dit nummer op, over. Ik vind het best een aandoenlijk nummer. Een mooi nummer, maar mooi is natuurlijk... Hè? je houdt ervan of niet. Ja. Maar de uh, tekst is ook prachtig, dus ik zou zeggen... oien erin. Komt-ie. Ik weet ook niet precies wat dit is, maar goed. Oh, ja, daar is de dochter. I know sometimes, things may not always make sense to you right now But hey, your daddy always tell me Straighten up little soldier Stiffen up that upper lip What you crying about? You got me?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 Something we have no control over, and that's what destiny is. But no more worries rest your head and go to sleep. Maybe one day we'll wake up, and this will all just be a dream. Now, little baby, don't you cry. Everything's gonna be all right. Stiff and let a bullet pop, little lady. I told you, and it's it'll hold you through the night. I don't know, mommy's not here right now. But we don't know why. We feel how we feel inside. It may seem a little crazy, pretty big. Gonna be all right. <laughs> It's funny, I remember back one year when daddy had no money Mommy wrapped the Christmas presents up and stuck them under the tree And said some of them were from me, cause daddy couldn't buy them I'll never forget that Christmas I sat up the whole night crying Cause daddy felt like a bum See daddy had a job, but his job was to keep the food on the table for you and mom And at the time, every house that we lived in either kept getting broken into and robbed or shot up on the block And your mom was saving money for you in a jar Trying to start a piggy bank for you So you would go to college, almost had a thousand dollars till someone broke in and stole it And I know it hurt so bad, it broke your mama's heart And it seemed like everything was just starting to fall apart Mom and dad was arguing a lot So mama moved back on the traumas in the flat One bedroom apartment And dad moved back to the other side of 8 Mile on Novara And that's when daddy went to California with his CD And met Dr. Dre And flew you and mama out to see me But daddy had to work, you and mama had to leave me Then you started seeing daddy on the TV And mama didn't Didn't like it. And you and Lainey were too young to understand it. Papa was a rolling stone, Mama developed a habit, and it all happened too fast. for either one of us to grab it. I'm just sorry you were there and had to witness it firsthand, 'cause all I ever wanted to do was just make you proud. Now I'm sitting in this empty house, just reminiscing, looking at your baby pictures. It just tricks me out to see how much you both have grown. It's almost like your sisters now. Wow, I guess you pretty much are. But Daddy's still here, Lainey. I'm talking to you too. Daddy's still here. I like the sound of that. Yeah, it's got a ring to it, don't it? Shh, mama's only gone for the moment Now little baby, don't you cry Everything's gonna be alright Stiffing that a bullet bump, little lady I told ya, daddy's here to hold ya Through the night I know mommy's not here right now and we don't know why We feel how we feel inside It may seem a little crazy, pretty baby But I promise, mama's gonna be alright And if you ask me too, daddy's gonna buy you a parking bird I'ma give you the world I'ma buy a diamond ring for you I'ma sing for you I'll do anything for you To see you smile And if the market bird don't sing And it ring don't shine I'ma break that party's neck I'll go back to the jeweler Who sold it to ya And make can meet every carrot Don't do it <laughs> Ja, en dat was uh, M &M, M &M, zeg, M&M. M&M, je moet steeds aan die chocolaatjes uh, denken. En die, uh, die snoepjes. Uh. Oh ja. ja, dat is. Uh, maar ja, dat bedenkt alweer. Goed, uh, jij, jij had nog wat opgezocht over het, uh, de naam boeré. Ja, het is net die quiz. Hè? We zoeken het eventjes op. <laughs> ja, ja, ja. Uh, je zat er niet eens zo heel ver naast met je suggestie. Maar een uh, boeré is een Franse traditionele dans. Een boerendans. Oké. Okay. Uh, Romisch, melodisch en ritmisch. En eenvoudig van thema. En... Uh, die van Jet Rotul is afgeleid van uh, Johan Sebastian Bas Boeret uit de Suite in Eénur voor Luid. Het is maar dat we het weten. Jeetje, wat, wat, wat, wat een, hoe, hoe die klassieke er dan eigenlijk weer doorheen fietst. He? Al in, in twee nummers. Prachtig, hè? Ja, ja. Bijzonder, bijzonder. Nou, van even kijken, gedichten in muziek gaan we naar uh, uh, proëzie. En dat doen we met uh, Marco Termes. Marco Termes die heeft uh, elke. Uh, uh, laatste zaterdag van de maand... Uh, bij het programma Zandvoort op zaterdag... van Rob Harms. Op die langs, gezellig in de studio. En daar, uh, nou, daar heeft hij een, een stukje proëzie. En, um, en wij mogen dat ook uit gaan uitzenden, Hans. Dus dat is hartstikke leuk. Uh, ik ben, uh, dus we gaan eens even gezellig luisteren... naar uh, Vervagende Verva Cirkels. Vervagende Cirkels. De tijd is de meting van verval. Tijdens een wandeling dacht ik aan deze stelling... die ik helaas niet zelf had verzonnen. Misschien ooit gelezen. Wellicht was het een kennis die me dit had verteld. De mens, de plek en het gesprek vergeten. Behalve tragisch verlies en diepe liefde... ...nachtelijke brandstapels in de geheugen achterlaten... ...blijft zo weinig. Net als u kijk ik wel eens naar drijvende watervogels. Meeuwen, zwanen, koeten, vuten, Het is hartje winter. Mijn adem wordt wazen. Wat sneeuw op gras en bomen. In mijn jaszak een tissue paraat voor tegenwindtranen... ...en lekkende neusgaten. Van boven op de brug in het natuurgebied... Zie ik de lange rechte kanalen. Het opgepompte heldere water stroomt. De vijver onder mij blijft altijd ijsvrij. Een mandarijn-eend duikt naar de bodem. De vloeibare kringen die hij op het oppervlak achterlaat... Worden groter tot zij volkomen vervagen. Tenslotte nergens aankomen... Mensen die eens centraal stonden in je leven... worden uitdijende, wijde cirkels... doordat je zelf ook eens gestaagd verdwijnt. Volkomen vervaagd. Uiteindelijk nergens aankomt. Mooi herinner die laatste zin van hem... Eh nergens aankomt en jezelf ook vervaagt. Ja, bijzonder. Dat, dat is denk ik ook wel zo, dat je, ja, je, je overlijdt een keer en dan, uh, nou, dan hebben ze een, in x-tijd uh, weet iedereen, uh, of verschillende mensen je nog te herinneren, maar uiteindelijk vervaag je ook in de herinnering, denk ik. Dan houdt het gewoon een keer op. Ja. ja en het, wat nou zo grappig is, is wij, wij gaan nu een programma maken, en dat gaan we vaker doen, en er zit een bepaalde gedachte achter. Maar dat is nog moeilijk woorden aan te geven. Maar ja, wat gebeurt. al ja. gebeurd. Met die muziek die een bepaalde melancholie oproept. En zo'n gedicht er dan overheen. Eigenlijk willen wij je laten zien en horen dat muziek je in een stemming kan brengen. of dat muziek een stemming van je kan uh, vertegenwoordigen. En, ja. Nou ja, ik denk dat dat misschien wel de kern van ons programma is. En, en beïnvloeden. En beïnvloeden, zeker weten. Ja, ja, ja want uh, ik heb toch wel. Nou ja, ik, bijvoorbeeld gisteravond, uh, ik was moe. En uh, ja, ik wil een huishoudelijk taakje verrichten, strijken. Hè, we, we moeten mee eens ook. En dan zet ik dan graag een uh, muziekje op, een uh, Nieuw Age muziek, waar ik dan specialist in ben geweest. En uh, dat is over het algemeen instrumentale muziek. Maar goed, ik trof dan, ik, ik heb zo'n zo 2000 CD's staan. Dus ik trek wat uit die kast en dan zet ik dat op. En ik weet mijn god niet meer wat erop staat natuurlijk. Maar het is dan wel, dan denk ik, ja, dan hoor ik iemand zingen. En dan denk ik, ja, daar heb ik nu even geen zin in, weet je wel. Dus die beïnvloeding, dat, uh, dat verschilt natuurlijk ook op tijdstip van de dag. En je stemming en je. De weerbaarheid van het moment, ik denk dat dat allemaal een rol speelt. Ja. Overigens, uh, dat nummer van uh, M&M stemde al wat uh, melancholisch en het gedicht ook. En daar gaan we nog even mee door. Oh, lekker. Dus uh, <laughs> we gaan even somberen, nog twee, twee keer. En dan gooi je er weer een beetje speed in. Oké, okay, oké. Okay. Ja, Mr. Blue, dat is het volgende nummer, uh, dat uh, maakte wel wat los in die tijd. Nou, precies. En daarom uh, uh, heb ik het thema genoemd Life Changing Music. Muziek, muziek die iets losmaakt, precies de juiste woorden. Daarvan zijn hele mooie stukken te vinden en Mr. Blue is daar wel een van... Ik bedenk me ineens, als wij hierover praten... dan weten we dat nog. Maar het is alweer een hele generatie geleden. Hè? Hmm. Over, ik meen, 1994. Dus er uh, is alweer een nieuwe generatie... die dit hele verhaal waarschijnlijk niet eens kennen. Nee. Ja, Paul de Leeuw. You love him or you hate him. Maar die maakte een jaar of dertig geleden... prachtige programma's. Schreeuw van de Leeuw. En, uh, Hij had nog haar in die tijd. Ja, ook. En uh, die stonden bekend als... flink taboe doorbrekend. Of die nou uh, met zijn... Uh, uh, nichtje uh, met het syndroom van Down optrad. Of ik herinner me een keer een interview met een Marokkaanse blinde, invalide man. En die noodde die voor een interview uit bovenop een nagebouwde rots. Dus die moest met zijn blinde hoofd God. heel erg bezig zijn daar te komen. Daar schande van. Ja, ja. Maar die kerel zelf vond het prachtig. En daar ga je maar uit, weet je wel. Ja, ja, ja. En niet te vergeten is dan de uitzending waarin uh, René Klein optrad. René Klein was een uh, fotomodel en zanger van een boysband... Bam to Bam Bam. Ik heb ze in die rol nauwelijks gekend. Uh, maar hij was de gast bij Paul de Leeuw in de hoogtijdagen van de AIDS. En hij was homoseksueel. Hij had AIDS opgelopen en was er zeer ernstig ziek van... Uh, in die jaren, negentiger jaren, was er zelfs ook angst voor AIDS. Heel mm. ermee om. Ja. Mag je wel praten? Mag je iemand een hand geven? Ja. Een keer een staatssecretaris. Nou, Kijk, dat je daarmee moest uitkijken. Je, je, je, be, je begint erover. Maar ik, ik zat natuurlijk in die tijd op de ambulance. En ik weet nog goed dat wij een, een AIDS-patiënt uh, moesten overplaatsen van Haarlem naar Amsterdam. Dus wij hezelen ons, net zoals met de corona, weet je wel. Helemaal in het plastic. En uh, dat, uh, ja, dat was uh, of, of we echt uh, een Malaatse gingen vervoeren. Ja. En, uh, en hoe groot was de ontnuchtering toen we in het AMC kwamen en de man, uh, ja, die moest overgetild worden op een ander bed. En er stond een broeder van de afdeling die stond gewoon met zijn blote handjes en, uh, en armen, en stond die die man uh, aan te pakken en, uh, en te verzorgen. Dus ik had zoiets van. What the fuck is hier aan de hand, Weet je wel. Dat is echt. Uh, maar dat, dat was net zoals met die, in die coronatijd. We wisten het eigenlijk niet. Nee, we wisten niet wat goed of wat niet goed ja. was. En in die zin, en dat, dat, daar roem ik hem echt wel voor, Paul de Leeuw was daarin echt taboe doorbreken. Die hebben, ja. we, we doen niet moeilijk, we gaan een prachtig interview doen. En uh, ik meen me te dat hij lag in bed, die hier in het ja. klein. En dat Paul op de rand van het bed naast hem ging liggen. En René Klein, zijn grote wens was om een nummer... wat over zoiets als Zazou is geschreven... maar om dat uh, te mogen brengen. En uh, dat is toen in dat programma live als duet... Paul de Leeuw en René Klein gebracht. De zusters Cleman van Lois Leens uh, ondersteunde het. Cor Bakker op de piano. Later ja. is het nog opgenomen met Candy Dulfo op saxofoon. Maar het is een, een prachtig nummer. Je hoort de kwetsbaarheid, de breekbaarheid van de stem van die René Klein. Die jongen was echt heel erg ziek. Maar hij bracht het nummer op een prachtige wijze. Uh, minder dan een jaar daarna is hij overleden. Maar Mr. Blue zal altijd een troostlied blijven zoals het geschreven en bedoeld is. Uh, en daar gaan, uh, gaan we nu naar luisteren. MUZIEK ja. too soon. Sudden stillness as a rainfall starts to breeze. I'm Mr. Blue. I'm here to stay with you. And no matter what you do, when you're alone. René Klein en Paul de Leeuw. Ja, eigenlijk niks voor hem. Maar had een hele nederige rol in, in deze. Dat is gewoon uh, uh, ja, de toekomst. De stem, dus, uh, ja, mooi om uh, te uh, zien en te horen. Hè. Ja, ja, ja. En maar Mr. Blue, waar uh, wat ga, uh, wat gaat eigenlijk het lied over? Heb jij enig idee? Ja, ik heb geprobeerd het te achterhalen. Nou, Mr. Blue letterlijk vertaald is de sombere man. Maar het is dus juist bedoeld als een soort ja, troostlied. Ik blijf altijd bij je. Oké. Okay. Poëtische gedachten van wat er ook met je gebeurt of waar je ook bent. of ja. In welke stemming van ik laat je nooit alleen. Oké. Okay. Nou, uh, helemaal goed. Mister Bloem hebben we dat. En dan gaan we naar. Uh, eens even kijken. De, de, de dood of de gladiolen. Dus, uh, hoe hebben we die thema's. Hoe kom je eigenlijk aan die thema's, uh, Hans? Dat komt allemaal uit jouw uh, kokertje. Ja, de, de, de term dood of de gladiolen is natuurlijk al een beetje bekend. Die is geloof ik geïntroduceerd door uh, uh, Wieler en de Kretenman. Oh, ja. uh, ooit een keer, maar. Uh, uh, wat ik beoog is om het thema dood in de muziek. Of ja. somberheid. Om, daar is er heel veel over geschreven ook. Hè? Oh ja. Schat aan muziek. Ik, ik dacht dat het alleen maar over liefde ging. En ik hou van je en dat soort. Ja, uh, ja, uh, ja 90%. Uh, maar die 10% is dan nog altijd heel veel. <lacht> uh, ja. Heel en uh, ja, muziek die tot nadenken stemt. En uh, dit is er een van. Uh, we gaan luisteren naar David Bowie. En, uh, ja, David Bowie van Special Audit van China Girl, uh, Rebel Rebel. Uh, ik vind hem een groot en prachtige muzikant. Maar de, de, de en ineens was hij dood, hè? Ja, ja. Dat, dat ging, hij heeft nog net uh, die LP gemaakt. Ja. Lazarus. En, uh, binnen een half jaar uh, leefde hij niet meer. Het verhaal wil ook dat hij... Terwijl hij die LP maakte... Uh, ja, dat hij het, was al ziek. Hij was al insinns, Ja ziek. Ja, ja, ja, ja. Hij is nog niet heel oud geworden. Ja, ook, ook David Bowie kent wel een leven... waarin drugsgebruik een bepaalde periode... een grote rol heeft gespeeld. Hij heeft nog in Berlijn gewoond. en Dat was in zijn zwaarste periode... En uh, ik heb het genoeg al twee jaar geleden nog uh, voor zijn woning te staan. En oh, ja? een beetje sentimenteel te kijken. Maar ja, toen en... maakte hij ook muziek met Icky Pop. Ja. Dat, ja, dat, dat, want daar is hij nog op terug te horen op die LLP van uh, Icky Pop. Uh. Ja, ook. Ja. Heeft de meeste aan me gegeven, ja. ja. En, uh, ja, en uh, wat ik net al zei, die moderne die, die hits van hem, die vond ik juist wat minder. Maar de oudere LPs, bijvoorbeeld de LP Hunky Dory gemaakt... met een uh, deels een ode aan Andy Warhol, die is prachtig. Uh, waar we naar gaan luisteren, dat is uh, een nummer van de LP The Rise... en Fall of Figgy, Stardust and the Spiders from Mars, LP uit 1971. En het nummer heet Five Years en... Uh, het is letterlijk uh, waar het om gaat. De wereld vergaat over vijf jaar. Dus we hebben nog maar vijf jaar te gaan. En is oh. echt over en uit en afgelopen. Hij uh, had het mis. Het begint uh, kabbelend van. Nou ja, we lopen op een markt en we zijn lekker aan het winkelen. En uh, we kijken in de rondte. Maar dan al gauw komt dat thema van. Ja, wacht even. Het is binnenkort klaar. En aan het eind van dat nummer. Uh, ja, schreeuwt hij wanhopig? We hebben nog maar vijf jaar en dan, is, dan haalt alles op. En, mm. en het nummer eindigt ook in een soort uh, tegengestelde toon. Het orkest kapt ermee en, <laughs> ja, ja, ja. en alles stopt gewoon. Ja. Ja, ja, ja. Je hebt het is niet een... het ork orkest van de Titanic, want dat speelt er keurig door. Uh, <laughs> ja, ja, ja, precies. Ja. <laughs> ja, nou, het is eigenlijk wel een heel want... actueel nummer uh, nu. Ja. Uh, want niemand. Uh, ja, we leven natuurlijk in hele spannende tijden. Dus, uh, ja, wat nou, je net al zei, die vijf jaar dat is letterlijk niet uitgekomen. Maar nee. uh, in, in onze Onberuste dagen kunnen wel eens uh, stilstaan bij het idee van ja, waar gaat het heen en hoe ja. houdt het ooit een keer op? Ja, precies. En uh, nou ja, daar gaat het nummer dus over. En, ja. Laten we maar eens luisteren. Ja. We had five years left to cry. This guy wept and told us Earth was really dying. We cried so much his face was wet. Then I knew he was not lying. I heard telephones. TVs. A brain hurt like a warehouse it had no room to spare. I had to cram so many things to store everything in there. Another. I saw you with a broken arm. Pissed his to the wheels of a Cadillac. Cut knelt and kissed the feet of a priest. And the prayer threw up beside his that I think I saw you in an ice cream parlor. Drinking milkshakes cold and long. is dat de drummer op zijn plek blijft en er toch nog een net eind aan maakt. Ja, kunnen mooi uitveden. Ja, precies. Ja. Ja. Goed, uh, dat was David Bowie met uh, Five Years. En dat was uit zijn Berlijntijd, zei je net. Of? Ja, ja, begrepen ja, ja. Van, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Blues, daar gaan we nu naartoe. Uh, blues is ook een beetje terugkerend uh, iets in, uh, in ons programma, Hans. Ja, als ik een kleine persoonlijke noot. Ik hou van veel muziek, maar blues staat wel bovenaan mijn lijstje. Ja. En uh, door dit als thema te laten terugkomen... wil ik ook laten zien en horen dat het uh, in heel veel varianten bestaat. Van blues is natuurlijk bekend dat het vermoedelijk zijn oorsprong heeft... In de, uit de slavernijtijd, het werk op het land. Ja. Repeterend uh, gebogen onder de hete zon, plukken en dan repeterend uh, slow uh, zang te horen brengen in, in mineurklanken... Uh, er wordt zelfs een beetje theoretisch overgedaan. Maar de blues die kenmerkt zich dan door de, door de zwarte toetsen van de piano. Hè, de halve noten, de, de mineurklanken. En uh, er is zelfs een hele grote productiemaatschappij dit Blue Note Records die uh, op die theorie al zijn muziek heeft uh, gebaseerd. Okay. Um, oh. Maar blues is in heel veel varianten. En uh, daarom gaat het ook terugkomen. En wat leuk is, uh, iedere popgroep heeft wel eens een beetje geëxperimenteerd als je uh, vraagt aan Metallica, waarom hebben jullie nou zo'n zeiknummer als Nothing Else Matters, dan zegt de zanger, nou kijk maar op mijn bankrekening, dan weet je waarom. <lacht> <laughs> maar zo heeft iedere, iedere groep heeft wel een beetje geëxperimenteerd. Jura Heep stond bekend van uh, de stevige muziek. Hit was ook uh, easy, li uh, easy Living. Uh, maar ze hebben ook een prachtig bluesnummer gemaakt. De Lucy Blues staat op de LP. Very efficient. Very Soms zie je de hoes nog wel eens staan in de kringloopwinkel. Een mannenhoofd verpakt in spinnerach. Okay, een, mm. een enge hoes met uh, allemaal uptempo nummers en één blues nummer erbij. En dat is Lucy Blues. Van You're a Heap. Um, nou, uh, ja, je bent eigenlijk geen muzikant als je nooit een blues nummer hebt gemaakt. denk nou, ik. Dat vind ik nou ook. Ja, ja dat zijn we het meeste. Net zoals de Rolling Stones zijn, ook eigenlijk als een blues band begonnen. Zeker. Ja, ja. Wat? Uh, we gaan naar het laatste. Het laatste de laatste plaat van dit uur. Dit allereerste uur van, van Klink tot Klank. Met Hans van Klink en Benno Veuge. Um, de Hunters. Wat heb je daar? En dan de Russen. En die betrek je er ook gelijk bij. Je, het, uh, ja. je, je, je anticipeert er wel op, Hans. Je ja. denkt, ja, ik, ik hou meneer Poetin tevreden. Het af, 50 jaar terug in de tijd. Oh, Allemaal dat... was precies hetzelfde. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, centraal wil ik toch even noemen: Jan Akkerman. Gitarist. Uh, Groots gitarist. Ooit ook uh, uitgevoerd geroepen beste gitarist van de wereld voor wat het waard is, want zelf gelooft hij daar niet zo in nee. eigenzinnige goede muzikant, eigenzinnig wie herinnert zich nog het optreden Grand Gala du Disque 1972 geloof ik, toen zou hij solo spelen, maar het liep boos van het podium af omdat de muzikanten in de orkestbak hun mond niet konden houden oh. ja, dan, zo wil ik gewoon niet spelen Klaar. Ja. Um, geweldig Jan ja. Akkerman treedt nog steeds op uh, woont in Vollendam, cross daar rond op zijn holiday. Hoe oud is account. die? Uh, uh, 76. Oh, daar valt hij uh, mee. Hij uh, ja. uh, treedt af en toe op met zijn dochter, Laurie, Laura. Uh, en een grote band, uh, of met de Brainbox Experience. Een band met uh, actuele muzikanten die de oude Brainbox muziek spelen. Ja. Uh, ja, waar kennen we Jan Akkerman van? Van zijn solo-LP's, van zijn langdurige uh, deelname in de groep Focus waar hij ook boos is uitgestapt... omdat ze het niet met elkaar eens konden worden... wie nu de bandleider was. Uh, oh, Thijs van Leer of Jan Akkerman. En het verhaal gaat dat ze elkaar sindsdien nog steeds niet aan willen kijken. Oh. Daarvoor zat hij bij Brainbox... met zanger Cas Lux... met mm. Pierre van der Linden. Uh, maar we gaan verder terug in de tijd. En toen uh, speelde Jan Akkerman bij de Hunters. En waar we ga, gaan, uh, naar gaan luisteren... is een 60e jaren nummertje... lekker vlot, lekker kort... vrolijke... Mooie muziek, maar wel Jan Ackerman magistraal op de gitaar.